Ja, Bart Peters, je wint hier de MIA-award voor beste Nederlandstalige artiest. Proficiat daarmee. Dank u wel. En eerlijk gezegd, ik had het niet verwacht. Omdat simpelweg, onze, onze laatste plaat is al meer dan een jaar oud. Dus De, de Hemel in het Klad. Vorig jaar hebben we hem gewonnen voor De Hemel in het Klad. En toen had ik het gehoopt. Of durfde ik het hopen. En het was dan ook zover. Dit jaar had ik er helemaal niet op gehoopt. Omdat dan zou het alleen komen door de live optredens. We hebben wel heel veel. Gespeeld. Ongeveer in, in alle steden, in alle dorpen en op alle grote festivals. Dus blijkbaar helpt dat ook van gewoon dat je naar het publiek toe trekt. Ja, en die hemel in het klad, die tour, die krijgt bijna geen einde. Hè? De dernière in de Roma, het zijn al drie dernières en ze willen er nog meer, blijkbaar. Ja, dat, dat klopt. We spelen nu eigenlijk zogenaamd uitsluitend in Nederland, maar we kregen... Dat heeft, dat heeft te maken met het internet. Mensen vragen dan, ja maar dat is niet eerlijk, uh, je verlaat je eigen land en niet iedereen heeft de show al gezien. Ja, dat kan ook niet. Allee. Maar dat, dan gingen we nog één voorstelling doen in Zaal Roma en ik geloof dat er ondertussen al drie of vier zijn. Ja, ja dat is, <lacht> Een, hoe moet dat noemen, positieve realiteit of zoiets. Je moet het gewoon positief zien, ik ben daar heel fier over eigenlijk. En ondertussen zijn er 24 nieuwe nummers af. Heb ik mij laten vertellen door jouw broer. Dus dat zou een goede bron moeten zijn. En er komt een uh, nieuw album van. Dus je zal moeten gaan selecteren. Voor dat album in oktober. Ik weet het. Maar ondertussen is er zo'n raar gedoe. Allemaal met hidden tracks. En, en met uh, tracks die je alleen maar via het internet kan. enzovoort. Dus ik denk. We gaan gewoon een cd maken. Zoals altijd. Maar ook nog hele rare spelletjes spelen. Uh, met het internet. Dus Daarom durf ik denken dat die... Niet die 24, maar dat we spelletjes gaan spelen met minstens 20 nummers. En hoe ze bij de mensen raken, dat zien we nog wel. Je bent ongelooflijk productief, hè. Soms verdenk ik mezelf daar ook van. Maar dat heeft er een beetje mee te maken dat je vliegt op de vleugels van het moment. En dat is wel echt zo, zoals wij, de ontvangst waar wij mochten op rekenen. Op Dranouter, op Marktrok, op de Lokerse Feesten. En ik vergeet nu nog het Rivierenhof, die wel. Voor je het weet krijg je een soort vleugels en je komt thuis en, en je begint alweer nieuwe muziek te verzinnen. Het, het, het heeft misschien daarmee te maken. En die 24 nummers heb je al live uitgeprobeerd, dus je weet al ongeveer hoe het publiek reageert. Niet alle 24, maar toch veel, want we doen zogenaamd in de Nederlandse Tour iedere avond twee onbekende nummers, maar dat zijn er iedere avond twee, twee andere. Dus op die manier kunnen we al, dat helpt ook, dat je dus weet hoe een publiek, zij zei het dan een Nederlands publiek, reageert op nieuwe nummers. Oké, okay, we wensen jou veel succes met die nieuwe nummers. Zeer merci. En tot in oktober bij de voorstelling van je ja. nieuwe album. <laughs> merci, oké, okay. dat is afgesproken.